1 minuut over 9 joost hier, het Q-Music-News van nu.nl.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 We sluiten af met het weer van Weerplaza. Vannacht en morgen koude code oranje in het Noordoosten voor de sneeuw. In de rest van het land is er morgen regen bij 2 tot 4 graden. Alles rustig op de weg. Geen vertragingen. Joost zwinkels. Vanochtend hebben Mattie en Marieke al een oefenuurtje gedaan voor het verboden woord. Hoe ze dat is, vergaan hoor je zo. eerst Olivia Dean... Way. But I can't tell with you sometimes So baby, let's get on the same page Stop making me read.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 die bij Q music en de d d d Het verboden woord. Vanaf aanstaande de maandag dan speler bij Q-Music... het verboden woord. Een week lang mogen we het woord beetje niet uitspreken. Doen we dat toch? Mag jij op de rode knop drukken... in de Q-Music-app. Kom je op de radio, dan win je 500 euro... Deze ochtend hebben Mattie en Marieke al een klein oefenuurtje gedaan. Dat ging, dat ging... Nou, oordeel vooral zelf. Uh, de redactie had een hele grote toeter klaar staan... dus iedere keer wanneer zij dus het verboden woord uitspraken... werd er op de toeter gedrukt. Ja, soms krijg je gewoon een beetje spijt van... Want... En het was ook zo'n beetje half-half. Dus ik, ik ja, had even... dit, Wij hebben allemaal de handen in één geslagen om jou dit jaar een beetje te helpen. Ja, maar, het gaat nog niet om geld. We willen onszelf een beetje trainen. Mijn hemel. De Karels en de Willems en de Henks en zo. Een beetje die uit die... Ja, ik hoorde het mezelf zeggen. Oh. Een te hardgekookt ei vind ik een beetje Ai. Ai. Ai, leuk, ja. Leuk hoor, het is een beetje jonger. En, uh... Yeah. Oh. Zo snel gaat het, zo snel gaat het. Zeven keer in 60 minuten. Mattie twee keer, Marieke vijf keer. Ik vind het ook zo mooi dat Matty het dan doet... op het moment dat hij uitlegt wat ze aan het doen zijn. We proberen onszelf een beetje en hup, daar gaat hij alweer. Vorige keer heeft Marike het slechts drie keer gezegd. Ik denk dat Marike er echt aan gaat volgende week. Ik bedoel, als zij het nu al vijf keer zegt... terwijl ze erop aan het letten is. In 60 minuten tijd, dan hou ik mijn hart vast voor volgende week. Download dus die Q Music Gap, kom je op de radio, win je 500 euro... en een mooi extraatje van Esso... Je mag namelijk een cadeaubon naar keuze uitzoeken... ter waarde van 100 euro. Denk dan bijvoorbeeld aan een biosco een hotelbon... of zelfs bonnen van SO-extra's voor festivals. Hoe lekker is dat? Voor nu vooral belangrijk dat je die Q-music-gap downloadt. Zometeen de track die je waarschijnlijk veel in Rotterdam gaat horen... komende week, of eigenlijk vanaf morgen. Als je daar een raam open doet, dan ga je dit sowieso horen. Om welk liedje het gaat? Arna Purple Disco Machine.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 I'm going to make you Moe nog even blijven. Uh, grote, kans, grote kans dat je dit de komende twee weken gaat horen als je in de buurt van Rotterdam ramen openzet. Uh, vanaf morgen. Namelijk vrienden van Amstel Live. Douwen Bob en Mo staan beide op de line-up. Als je gaat heel veel plezier, als het nog een beetje roestig klinkt... dan kan het op zich wel kloppen tussen Dao Bob en Mo. Het is namelijk zo dat Dao Bob deze week de eerste repetities miste... van Vrienden van Amstel, omdat hij dus vast zat in Lapland. Zijn vlucht was geannuleerd, zij kon niet terug naar Nederland. Hij was op uitgestelde huwelijksreis. Vond ik ook best wel een openbaar dat je denkt... een huwelijksreis kan natuurlijk ook gewoon naar Lapland gaan, zo is het ook. Stiekem ben ik toch altijd wel een klein beetje jaloers... op die artiesten en de mensen die daar meewerken. Dit is gewoon een 14-daag schoolreis. Weet je hoe leuk was vroeger het schoolreisje en dat dan... 14 dagen lang. Dat is toch geweldig. Um, ik ben zo meteen op zoek naar iemand die honger heeft. Waarom? Orion and Nickelback. <mogstans> The snake here Ja, dat Nickelback, fotograaf, Ed Sheeran, camera. Ah. Doe die er je voordeel mee, zou ik zeggen. Het is donderdagavond. Ja, ik zei het net al, ik ben op zoek naar iemand die honger heeft. Uh, dat is toch wel een klein beetje voelbaar op donderdagavond: de hongerklop. Daarmee de vraag: Ben je onderweg naar bijvoorbeeld een Mac Drive? Uh, dan mag je je nu even melden in een gratis berichtje via de Q Music App. Uh, mag ook een KFC Drive zijn of een ander soort drive. Een RBA Drive zou ook leuk zijn. Uh, B onderweg naar een drive, dan mag je zo meteen meespelen met de drive Through Quiz. Ik geef zo meteen drie vragen. Weet je als eerste twee punten te scoren, dan win je jouw bonnetje terug. Wat heet gratis eten. Hoe lekker is dat? Als je mee wilt doen met de drive Through Quiz, kom maar door via de Q Music App. Laat even weten naar welke drive je onderweg bent. Let go, en ook Jizzle en Zeno.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 Op. Bij de eerste de beste gelegenheid die jij krijgt... naaien me gewoon tering hard. Wie overleeft de vloek van Pandora elke zaterdag om 8 uur... bij RTL 4. Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. fiskesproef op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig. De KFC Meal Deal voor 4,99. Je krijgt zoveel, dat past niet eens in dit spotje.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 Op nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op sunweb.nl music Joost Swinkels. Ben je nog onderweg naar Mac Drive? Meld je dan even wie de Q-Music is. q -music -in. Telling so many lies, I gotta let you go I, you're only crying cause I Fingertips.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 Je doet zee en eyes closed bij Q. Closed. Donderdagavond, dan is hij toch wel een klein beetje voelbaar. De honger klopt en wat doe je dan? Nou, dan ga je bijvoorbeeld naar een Mac drive toe. Oh, shit, nu gaat er net even wat mis met de telefoon. Hallo, even kijken of die het doet. Dorinde, goeie avond. Ja, hallo. Ja hoor, hij doet hallo, Dorinde. Hey Dorinde, naar welke drive ben jij onderweg nu? Wij uh, zijn bij Lelystad. Lelystad, wat ga je bestellen? En um, een macro cat, kipnuggets en een big tasty. Kijk eens, en dat denk ik niet allemaal van jezelf, of wel? Nee, we zijn met tweeën. Oké, okay, gelukkig maar. Um, je gaat spelen tegen Elroy. Elroy, goedenavond. Goedenavond. Waar sta jij op dit moment? Wij staan uh, bij Veenendaal. Uh, McDonald's Veenendaal. Veenendaal, Veenendaal. Veenendaal. oké, okay, wat ga je bestellen? Ik ga lekker een uh, macro cat uh, en, uh, en wat kipnuggets eten zo. Dat klinkt zo. Alsof... Uh, oh ja, even vertellen. En mijn vriendin die neemt ook een uh, cheeseburger en kim nuggets. Ik wil al zeggen, want die eerste bestelling klonk alsof je dat lekker. je zei het ook zo: nou, dit ga ik even lekker allemaal zelf op ja. ja, dus even, even ja. voor Elroy. Oké. Okay, ja, um... Ik ben een grote eten. En zo is dat. Jongens, jullie bestelling staat op het spel in de drive-through quiz. Als je zometeen meteen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de klak zonder rammen. Uh, Dorinda, mag ik jouw toeter even horen, alsjeblieft? Ja, Ja, Ja, ik hoor hem in de verte. Ik hoor hem in de verte. En Elroy, ja. mag ik jouw toeter even horen? Ja, heel duidelijk. Oké jongens, wacht even tot ik de ABC heb genoemd. Dan geef ik je de beurt en dan mag je het goede antwoord geven. Geef je het foute antwoord, zeg ik erbij. Dan gaan de punten naar de tegenstander, dus wees gewaarschuwd. Vraag nummer 1. Wat betekent een omgekeerde rode driehoek in het verkeer? Is dat A, stop, B, voorrang verlenen of C, verboden te rijden? Oeh, drukte Elroy daar voorzichtig als eerst op de toeter? Ja, volgens mij wel. Ik kon het niet zo goed horen, maar... Wat uh, denk je dat het goede antwoord is? B. B voorrang verlenen, zeg jij? Ja. Dat is het goede antwoord. Dat is het goede nee. antwoord. Kijk, een, dichter bij de, uh, sorry, een stap dichter bij, bij je bestelling, Elroy. komt die? Vraag nummer twee. Welke top 40 artiest had ooit een samenwerking met Heinz Ketchup? Is dat A, Harry Styles, B, Beyoncé of C, Ed Sheeran? Oeh, even kijken. Wie, wie blijft er maar drukken, wie blijft er maar drukken? Is dat Dorinde? Dat waren wij, denk ik, ja. Um, even kijken, Elroy, was jij nou eerder weer, of niet? Ja, ik heb echt geen idee. Ik hoorde onze wel eerder, maar het kan ook achterlopen, dus. Dan denk ik dat het Dorinde, Dorinde was. Wat is jouw um, jou gok? Ja, dit, dit wordt een gokje. Doe ze een gok dan. Wij gokken B. B, Beyoncé. Als je ja. fout gokt, dan gaan de punten naar de tegenstander. Dan wint Elroy hè, bij deze. Ja, ik, ja, ja, ja. Als je het niet weet, zeg je altijd antwoord ik, B. Ik, ik, ik weet het niet. Ja, antwoord B. Um, dat is niet het goede antwoord. De punten gaan naar Elroy. Ja. El Roy, van harte gefeliciteerd. Jij wint jouw bestelling terug. Wat heet een cheeseburger, kipnuggets, een mekkroket... en nog een cheeseburger. Eet smakelijk. Ja, dankjewel. En het leuke is het bolletje. Daar mag onze kant op. Damiano David en Talk To Me By Cube. Dan naar de alarmschrijf van deze week. Nog heel even staat hij op naam van Thomas Gray. 21 jarige Canadese producer en DJ. Stond de afgelopen jaren bijvoorbeeld al in het voorprogramma... van onder andere Nicky Romero. Maakte een officiële remix voor Martin Garrix. Maar zijn echt grote springplank was toch echt... TikTok. Een paar weken geleden verscheen het al, een, al in een paar teasers op TikTok. Werd zeer goed bekeken. En vorige week woensdag was het dan weer zover. Met een frisse kater in je nek op 1 januari 2026 was daar dan ineens dit liedje. Inmiddels een week verder en 1,2 miljoen streams op de naam van Thomas Gray. The Q-music op alarmschijf. Thomas Gray. Rumors. Q. Q-music.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 I'm yours, Lars Boelen, goedenavond. Joost Winkels, goede avond. Hey, moeten, we, moeten we hier even mee doorgaan, of niet? Met de, de partyagenda toch weer voor komend weekend. Ja, ik moet zeggen, de, uh, januari is redelijk rustige oh, uh, ja? maand. maar we worden weinig we... geknald. Nou, we hebben alleen zaterdag een boeking. Oh, ja. In ja. In, in Duinrel. In Duinrel. Mag ja. je draaien een tiki-bad? Nou, nee, ja, het is uh, afgehuurd uh, door een organisatie... die doen dan uh, voetbaltoernooien organiseren. Oh, huh, ja. Okay. Dus ik weet niet of het toernooi eigenlijk doorgaat. Dat is natuurlijk echt scheid weer. Ja. Maar uh, nou goed, ik denk dat het feest wel doorgaat. Dus dan s'avonds hebben ze, overdag hebben ze het toernooi gehad en dan okay. s'avonds feesten. Jij draait voor Kimi's to Party in het land. Ja. Dus dit weekend in het uh, Tiki Bad. Ja, dat, misschien ga ik eerder ga ik nog even duik nemen. Ja, serieus. <lacht> zou ik nog wel over na te denken. Maar... Het zal wel rustig zijn, toch? Als er ja. niemand kan komen. Vroeger waren het toch allemaal messestrekkers daar? <lacht> toch of niet? Wat was toch altijd een beetje gaai is wat daar rondliep? Volgens mij wel, hoor je nee, niet in de warme Tropicana, Rotterdam. Oh, ja, dat was Tropicana, sorry. Oh, ik, ik, daar ik staak speelde, ze toch nee, niet mee? Nee, was, ik speel nee, nu we... Tiki -bad iets op de mouw wat helemaal niet zo is. Nee, ah, nee, Dat was toch het verhaal in Rotterdam... dat ze die mensen door die glijbaan staken. Ja, dat het. was ja, vreselijk. Is dat nou echt gebeurd? Ja, er was, dat dat dat gebeurd. Dat was ja, toch een soort tropicana. Urban Legend of zo? Dat is nog nooit gebeurd. Of zeg ik, is er iemand waar helemaal de weet been niet, verloren? Dat weet ik niet. Volgens mij was dat toch wel veel tuig, hoor. Maar ik vind het wel heftig dat jij nu Tiki tikibad gewoon de lapt. Als ja, dan sorry trekt. daarvoor. Excuses voor de mensen van Duireld. Maar is... Waarom kan het ook nooit normaal? <laughs> het is echt ongelooflijk. Sorry. Het gaat ja. dan weer over Wolf, Dan weer over kelders. Ja, het is echt... Ja, het is dan, dan weer over trekkers. Het vliegt altijd uit de bocht. Terwijl vliegt we gewoon altijd... de party gaan even doornemen. Ik wilde gewoon leuk, een klein beetje promotie ja. naar de mensen toe. Van waar kun je Lars komen komend weekend nou weer nou, zien? Nou, waar staat je hij promotie. te draaien? Zwaaien even naar, weet je wel. Ja. Hoor je jouw dorp op de radio, denk ik, hé hey, leuk. Dat ja, leuk. gaat over mijn dorp of stad. Ja, ja. Hij heeft het over messentrekkers in nee, Het is dus niet zo. Het is niet zo. Dus, uh, nee. ik heb, dus het is niet waar. Nee. Nou, dat gezegd hebben we de veel sterkte. Komende maandag met het verboden woord, Zo. Ik oh. hoorde trouwens Matty die, die zei in één keer dat ik het misschien wel het meest... Ja, voel, het, het ja het de niet. verdachtmaking... die ligt op jou, jongen. Ja, maar dat, uh, ik, dat denk ik niet wat jij zei het van de week... in één programma 25 keer. Ja. Zo ongekend veel. 12.500 euro. Ah. Ja, ik, maar goed, ja, voor jou als Q-luisteraar fantastisch. Ja, dat is lekker verdienen. Ik heb uh, precies halverwege ja. De week volgende week mijn eindejaarsgesprek. Oh, lekker. Tijd voor de evaluatie, denk ik zo. Um, Zometeen de avondje met Lars head down, head down. Last frequencies. Een nieuw jaar. Een nieuwe kans. Nee. Oh, nee. Oh, nee. Heb ik het gezegd? Heb ik het gezegd? Hé? He?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 Zin in Zeeën en witte stranden. Vaar met Norwegian Cruise Line naar de Caribbean... en geniet van ultieme vrijheid aan boord. Boek jouw droomcruise bij Zetours Cruises. Al 64 jaar, de cruise specialist van Nederland. Gratis cv-ketel. Kijk op remeha.nl slash gratis. Start het nieuwe jaar slim. Kies een erkende thuisstudie van Laudius. Nu met 30% nieuwjaarskorting. Zo klinkt de mooie de toekomst.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 Kijk de actievoorwaarden op azmbank.nl. Social deal, hoteldeals, take 1 en actie, bow. Oh, Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl nee, okay. Social deal, deals die je niet mag missen. <tie> <tie>